Geen inrijden meer. Deed ze dat op dat moment nog niet met de rode muts op haar hoofd. En die prachtige diepe stijl. Trouwens ook een heel mooi moment toen ze klaar was met dat inrijden. En ze op het middenterrein nog even een uh, kort moment had. Een uh, korte conversatie had met Sven Kramer. De ene grootheid uit Nederland met de andere grootheid uit Korea. Maar kan Sangwali die in de voorlaatste rit rijdt tegen Arisa vandaag. Nou Cordaira en die in de rit daarvoor rijdt. Van de overwinning afhalen. Houden. Dat komt later. Nu krijgen we Lotte van Beek. Deels een soort presentje. Deze vijf van meter mag rijden, want hier had Marit Leenstra eigenlijk moeten staan, maar met het oog op de ploegenachtervolging heeft Leenstra zich teruggetrokken voor deze afstand. Lotte van Beek de nummer 4 van de vijf uh, meter tegen Alexandra Ianculescu uit Roemenië. Die was er in Vancouver al bij, acht jaar geleden, maar toen uh, was zij verantwoordelijk voor het rijden van het inrijpaar. En nu mag ze dan echt meedoen aan de wedstrijd, maar over de eerste 100 meter is ze langzamer dan Lotte ja, van Beek. Ja, elf 1 is natuurlijk niet echt een hele goede opening, maar, maar voor Lotte van Beek wel. Lotte van Beek wil natuurlijk een heel goed rondje rijden, want die wil hiermee ook... gewoon laten zien, hey, misschien ben ik ook wel... voor die ploeg goed genoeg, hè? Dus als ze... gewoon een goede 500 meter laat zien, dan laat ze zien... dat ze hier gewoon goed in vorm is. Ze reed al een goede... 1500 meter. En... Wat gaat ze doen op de... 500 meter? Ja, daar komt ze aangegleden... na een eindtijd van 39-18. En dat is in ieder geval haar snelste... 500 meter van dit seizoen. Zo snel als deze tijd was zij... ook niet bij het Olympisch Kwalificatietoernooi. Daar werd ze slechts 13e, trouwens. 39-18 is daarmee wel... langzamer dan een isdas. Ruim snel dan Alexandra Ianculescu, die als de Russen niet uitgesloten waren geworden voor deelname. De meeste Russen althans... Uh, aan deze Olympische Spelen, die niet had mogen rijden. Ian Culescu is de langzaamste in een tijd boven de 40 seconden. Ja, dan geldt wel, het uh, Olympische motto... meedoen is ik belangrijker dan, dan winnen, winnen voor deze Anculescu. Een Olympisch kampioen komt in de baan. Glijdt op dit moment langzaam, maar zeker in de binnenbaan... naar de startstreep. En maar wordt over een aantal seconden aangekondigd. Gaat over 50 seconden starten. Jorien ten Olympisch kampioen op de 1000 meter. 1.1356 gisteravond... Nog drie keer gereden op de 1500 meter op de short-trekbaan. Waar ze uiteindelijk tot de vijfde plaats kwam. Haar laatste individuele... Afstand gereden als shortrackster. Nu weer lange baan. Wat mogen we van Termors verwachten? Ja, te ze heeft een hele goede duizend meter gereden. Maar goed, die opening, die opening is gewoon nog voor haar heel moeilijk dit jaar. Dus ja, weet je, ze is ooit, ik, ik heeft ze op het podium gestaan op deze afstand. Dus ze zou het moeten kunnen, maar ik denk gewoon veel te veel gevraagd. Gisteravond 3,500 meters gereden. Was een hele zware opgave. Maar we zullen dus zien na die opening. Kan ze ook gewoon een goede opening in die 10 openen? 10-7, 10-6 zal fantastisch zijn voor haar. Tegen Kaya Ziomek, 20 jaar jong en beugel. Bekki letterlijk uit Polen. Dat is de tegenstander van Johan ja, Temors op deze 500 meter. En dat ziet er prima uit, inderdaad. Met Temors. Die uh, sprint gewoon mooi met Dio Mac mee over die eerste 500 meter. 1076 had er is dat. Prima zit opening 1050. 10, ja, dit is een hele goede opening. Voor een vrouw hele goede opening. Altijd van roep op de 500 meter. Kijk op de eens. opening verliest ze te veel. Dat kan ze helemaal niet goed. Even een kleine hapering, dacht ik te zien. Halverwege die kruising. En onder toezicht van de coach Dennis van de Gun uh, gaat ze nu de, aan die laatste. De laatste bocht is ze al bezig aan die laatste bocht, de buitenbocht. Zo. En er is Jorien Mos hier prima bezig op de 500 meter. Haar persoonlijk record 37-39. En ze rijdt nu 37-54. 37-54. Daarmee was Jorien Mos vorig jaar op de WK afstanden hier derde geworden. Achter Kodaira en Sangwali. Ze gaat ermee aan de leiding. Ze heeft een. Uh, ja, neutrale blik. Maar hier kan ze heel tevreden ja, mee zijn. dit is even. gewoon echt een wereldtijdvraag. Ik denk dat ze maximaal gereden. Vorig jaar reed ze hier 97. Hij rijdt bijna vier 14 van de seconde harder op dit moment. Dan heb je het gewoon echt heel goed gedaan. Goeie opening, hè. 10 uur 50. De eerste volle bocht was echt een, een, een genot om naar te kijken. En ze versnelde hem heel goed door. En ze heeft maximaal gereden. Ja, er zijn natuurlijk twee vrouwen die, die van deze tijd echt... Veel harder kunnen, maar je weet maar nooit, misschien is het wel goed voor een bronzen medaille. Ja, ze gaat meedoen in de strijd om het podium en dat hadden we niet helemaal verwacht. Jorin Ter mooi, 37,53. Top gedaan. Ja, hier aan tafel hadden ze het ook niet verwacht, Mago en Mark. Maar Mago, toch enthousiast nu? Ja, zeker. Ja, gelijk vanaf de start. Hè. Team 5 is een hartstikke goede opening en echt een uh, mooie rit. Ja, leuk. Is dit genoeg voor brons, Mark? Nou, spannend wordt Ze doet wel mee met deze timer. Dit was een geweldige rit. Ze reed op die kruising zo hard en mooi, hè. Ze is technisch ze is zo in vorm. Eerst wat ik meteen denk. Oh. WK Sprint, doe mee aan het WK Sprint. Dan vernietigt ze iedereen, die wint ze gewoon. <laughs> Ten Mors in deze vorm kan zoveel winnen. Het is eigenlijk met, hè, als, het is meteen dubbel. Je denkt van als ze zo rijdt, jongen, wat, als zij toch overal meedoet, dan wint ze gewoon alles. Rode JC, FC Utrecht, iedere divisie voetbal in Kerkraden. Chris Wobben. <laughs> ja, dat is een hele andere opening hè. Nog steeds 1-0. In het voordeel van FC Utrecht. Wedstrijd traag. Lekker zonnetje hier op het veld. Maar het maakt het speelbeeld een beetje loom. Eén grote kans toch gezien voor Roda JC. Bruno allemaal met het opkomen van Jannes van Steenkist aan de linkerkant van het veld. Hij kwam er langs bij Sean Kleiber. Eigenlijk een verdediger met de fysiek van een nachtportier. Maar Kleiber liet zich even aftroeven door de Belg. Kreeg de bal voor en daar stond Rosheuvel. Bij de eerste paal kreeg de bal bijna naar binnen toe. Nu wordt Shaheen bijna bereikt in het strafgebied van FC Utrecht. Maar nee... Het is Willem Jansen die de bal net kan wegwerken. Van Steenkisten pikt de bal op. Geeft hem maar weer voor. Shaheen kopt, maar kopt naast. In een eerdere actie dus die van Steenkisten. Bracht de bal bij Rosheuvel. Die liep zich vast bij de eerste paal. Afvallende bal was voor Shaheen. En die stuitte op Jensen. En daarna hebben we niet zo heel veel gezien. Gelukkig wordt er nog geschaatst voor mij. De stand is 1-0 in het voordeel van FC Utrecht. Vijf ritten gehad, snelste tijd, Jorien Termors, 37, 54. Benieuwd of die tijd nog staat als we zo meteen terugkeren naar het nos -journaal. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Esme Visser, 22 jaar. De vrouw met rode blosjes op de wangen van de spanning. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hier komt Kjeld Nuis in de race van zijn leven. het op NPO 1 televisie. En op NPO Radio 1. Ja, ik zeg het nog een keer. Sven je moet harder. Met elke dag. Radio Olympia. Olympia. Ik was de Radio Olympia, niet? wil Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Wat doe ik hier in Gangneung, Zuid-Korea? Vrouwmeisje, meisje, je wordt olympisch kampioen. Esmee Visser flikt het. Ja, ik, ik voel me echt goed, maar dat ik hier win... Ja, ik heb geen woorden voor. Hier op NPO Radio 1. De Olympische winterspelen van alle kanten. De Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Vanaf 2018 door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com.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 We zijn bezig met de 500 meter voor vrouwen. En Jorien Temors heeft de snelste tijd gereden. Zometeen het vervolg natuurlijk. Netanyahu waarschuwt Iran. Dat in het nos met Katrien Straatman.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 Israël's resolve. Netanyahu zegt dat Iran Israël niet moet uitdagen. En bij een vliegtuigcrash in Centraal-Iran zijn alle 66 inzittenden om het leven gekomen. Het was een binnenlandse vlucht van de Iraanse maatschappij Asman Air, zegt correspondent Thomas Erdbrink. Nou, dit was een reguliere vlucht van Teheran naar Jassouz. We hebben in een, in een soort. Uh...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 In Roosendaal is vannacht meerdere malen geschoten op een woning. Volgens Omroep Brabant waren er mensen in het huis tijdens de schietpartij... maar raakte niemand gewond. De politie heeft nog geen spoor van de daders. In Eindhoven is een man van 23 verdronken na een avondje stappen. De man uit Boekel was met een kennis op stap... maar was op een gegeven moment zoek. Rond 4 uur vanochtend werd de kennis gewaarschuwd... dat er iemand in het water lag. Anderhalf uur later werd het levenloze lichaam van de man gevonden.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 Nog nooit werden in Brabant zoveel drugspanden gesloten als vorig jaar. Meer dan 400 panden moesten dicht, blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant. Dat hoeft niet te betekenen dat er vorig jaar... daadwerkelijk meer drugs werden gemaakt, zegt hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops. De cijfers die we hebben zeggen vooral iets over het beleid van de burgemeesters... en niet over de vraag in hoeverre er een grote of minder grote drugswereld is... in de verschillende gemeenten. De meeste drugspanden werden gesloten in Os. Burgemeester Buis zegt dat ze inderdaad strenger controleert. We hadden eh, regels waarop je vijf kilo eh, softdrugs moest aantreffen. Nou, dat zijn een heleboel planten. Toen zijn we gaan kijken, nou, wat mag je nou volgens de wet? Je mag vijf planten hebben. Toen zeiden we, nou, dan vier keer de gebruikershoeveelheid. Dus twintig planten is voor ons het minimum. We gaan ook niet op de, op de kleine dingen zitten. Maar daarboven wordt het wel gevaarlijk. Het weer nog vanmiddag zonnige periode. Bij een zwakke zuidenwind wordt het een graad of zeven. Morgen is het bewolkt en af en toe regent het bij een graad of vijf. Vanaf dinsdag geleidelijk meer zon en dan worden ook de nachten kouder. NTO Radio 1. Radio Olympia. Ik was het Radio Olympia in middag. rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomhorst. Ja, nogmaals goedemiddag. En de Koreanen worden weer helemaal gek. Want er is er een Koreaan die gaat schaatsen. Een schaatsen Kim... De 500 meter voor vrouwen, Sebastiaan. 18 jaar jong, deze Min Sun Kim, die aan het begin van het seizoen in de B-groep moest rijden in de Wereldbekers. En inderdaad, toch best wel wat aardige prestaties en resultaten heeft geboekt. In de A-divisie, maar ook de vrouw in de buitenbaan die nu vertrokken is. Die uh, uh, trekt onze aandacht. Bergsma, want die rijdt een teleurstellend Olympisch toernooi. achtste op de 1000 meter. Achste op de 1500 meter. Zij heeft absoluut niet de vorm te pakken die ze had gewild. De pupil van Jillet Adema, die door de eerste buitenbocht heen rijdt na een openingstijd van 10-7. Ja, dat is te langzaam, want de kan ze ook niet echt heel Hard naar de Koreaan. Je ziet van alles aan haar dat er geen overtuiging zit. Dat er geen kracht in zit. Ze wil wel, maar ze kan het gewoon op dit moment niet. Ze is echt langzamer dan Juridimus in deze fase. Het voorseizoen seizoen: twee, twee wereldtitels hier op deze baan. Nu rijdt ze de 500 oh, meter Olympisch. En ze rijdt een 38er, oh, oh, oh, oh. 38-14 voor Heather Bergsma, tweede daarmee achter Jorin ten Mors. 61 honderdste van een seconde verschil. Ten Mors nog had het 1. Bergsma 2. Hong Zhang is de nummer 3. En die mensen, Kim, 18 jaar jong, gaan we echt nog wel meer van horen. Zet zich op plaats 4 neer. Betekent dat Anis Das inmiddels is gezet naar de vijfde positie. En Lotte van Beek, om alle Nederlanders dan nog maar weer een keer te noemen, staat op dit moment negende. We gaan de spanning opvoeren, want we komen natuurlijk steeds meer en meer bij de vrouwen die echt hele goede 500 meters kunnen rijden. Die dat al vaker hebben laten zien. Judith Danhouwer, voormalig Judith Hesse uit Duitsland, 35 jaar, staat aan de start tegen Jun Yoon Kim. Zij is 23 jaar en komt uit Korea. Dus zal dadelijk wel uh, het dak er weer eventjes afgaan voor de tweede keer. Maar het zal niet zo'n enorme geluidsexplosie worden, denk ik. Als uh, op het moment dat straks sang gaat zich gaat melden. Danauer uit Duitsland wil revanche. Revanche voor vier jaar geleden in Sochi. Want toen startte zij twee keer vals. En dat leverde haar dus een disqualificatie op. Terwijl ze toen eigenlijk in de vorm van haar leven was. Nu... Is ze inmiddels ook moeder geworden overigens in december 2015 van een zoon, Arthur. En is de vorm gewoonweg minder. Maar wat zit er nog in voor mama Hesse van 35 dus uit Erfurt tegen Joen, Joen, Kim. Zij zetten hun schaatsen neer bij de start. Jorien Mors, 37-53-1. Ja. Het is een tijd die, ze zijn in één keer goed weg, zowel Hesse als Kim dit seizoen nog niet heeft gereden. Dus lijkt dit geen bedreiging te zijn voor uh, die eerste positie van Jorint Mors. Hesse open, Ja, snelle opening Danauert, hoor. Dan ouder moet ik zeggen, doet ze altijd goed. 10-45 voor de Duitsers. Ja, dat is een goede opening. Maar dan, dan, dan de eerste twee ommeet wil. Die eerste binnenbocht wil ook wel. Dat ziet er wel heel mooi uit. Maar die snelheid loopt als het ware dan op, gewoon na 300 meter uit. Dan komt die hele lange buitenbocht. En dan zie je de Koreaanse al, al, al, al onderdoor komen. Die komt in de buurt. Die gaat het Duitsland inhalen op de laatste 100 meter. En hier komen ze aan gesprint op die laatste meter. Joen Kim is inderdaad voorbij gegaan. Dus de Danhouwer voorbij. Langsij en later achter het de derde tijd. 38.25. Ze staat voorlopig derde achter. De Mos en Bergsma. Gaan wij even van Gangnung naar Kerkrade, Want volgens mij is daar de eerste helft net klaar of net niet. Chris Wobben. Kerk die voor lang schiet. We zitten in de blessuretijd inderdaad van het eerste bedrijf. Utrecht drinkt een heel klein beetje aan. Zojuist de vrije trap gezien van Zakria Labiat. Natuurlijk had Henk Dijkhuizen in de gaten. wat Labiat wilde. Liep toen alvast in de hoek waar de bal zou gaan komen. Vervolgens liep Dijkhuizen weer terug. En toen pas schoot Labiat inderdaad in diezelfde hoek. Dat had hij de junior scheur gezien van Rodi SC. Hij tikte de bal weg uit de doelmond. Nog steeds is de voorsprong daar voor FC Utrecht. Hoekschop. Is er ook nog voor Utrecht. Dus Labiat bal gaat naar de tweede paal. Maar draait voor iedereen en alles langs. En dat is dan het rustsignaal En hoor het fluitsignaal hier in Kerkraden. We hebben een zeer magere eerste helft gezien. Met fijne gevaar voor de doelen. 1-0 bij rust voor Utrecht. Nog zes zitten te gaan op de 500 meter. En nog steeds prijkt de naam van Jorien Tomors bovenaan de tussenstand. Maar daar kan nu wel eens verandering in komen. Met een Amerikaanse in de baan, Erwin en Sebas. Brittany Bowe is de Amerikaanse inderdaad. Zij start in de buitenbaan, heeft dus dadelijk de tweede binnenbocht. Amerikaanse, vijfde op de 1500 meter, vierde op de 1000 meter. Ja, als je die lijn doortrekt, wordt ze vandaag dus derde op de 500 meter. Maar Brittany Bow. Heeft dit seizoen 3769 staan als seizoenstijd in Salt Lake City. Dat is dus 1600ste van een seconde langzamer dan de tijd van Termors nu. Brittany Bo, die nu gestart is tegen Irina Kamiya uit Japan, heeft op zeeniveau als beste tijd ooit 3759. Dat is dus ook langzamer dan de tijd van Jorien Termors. Bo opent, Maar 500ste van een seconde sneller dan Termors. Dat is een klein verschil. Dat is een goede opening van Bo. En Bo heeft het voordeel van dat ze kan gaan jaren op die kruising. Het zal ze opnieuw nodig hebben. Ze had er heel hard heen moeten rijden. Want, want uh, Jorien de Mors reed echt een hele goede ronde, nou, dat doet ze hoor. Ze gaat erheen en ze jaagt op de Japans. En er komt keihard onderdoor. In de binnenbocht dus. De tweede binnenbocht komt er ook heel mooi uit. Gegleden. Mooi in het midden van de baan. Lange rakenklappen naar niveau. Maar is het genoeg om de Mors van de eerste plaats te verdringen? Nee! Nou, ja, zelfde nee, tijd. Ja, nee, 37, ja, nee. 53. We gaan naar de duizendsten kijken. Eens even kijken. En ze is er volgens mij voorbij. Want o. ik zie 37, ja. 50, oh, nee, 9 bij Borst. En nog een 0 staan bij Brittany Bo. Maar dat zal zijn omdat men nog aan het kijken is... naar die uh, fotofinish. Zo ja, kan dat nee, nooit. Is officieel. Oh, het is officieel. Ah, Brittany Bo. 9.000ste. Is zij oh, sneller is dan Jorien de Mors. Het zou toch wat zijn, zeg. Daar moeten we niet aan denken als de Mors met zo'n klein verschil... hier uh, het brons eventueel zou gaan verliezen. Maar zover is het nog lang niet. Maar zij wordt in ieder geval van de eerste plaats verdrongen... door Brittany Bo. De Amerikaanse... Staat nu eerste. Temors heeft het gezien. Die heeft, uh, ondanks het feit is dat ze van die plek 1 af is, wel een glimlach op haar gelaat. Terwijl maar gedesillusioneerd... neerploft op het bankje. Zij staat nu derde. Er zijn nog te gaan. Vijf ritten op deze 500 meter: Bukku McLean, Yu, Marsha, Judy. En daarna komt Kodaira. Oh. Daarna komt de grote ster uit Japan. Eerst dus Hegge. Hegge Bukku. 26 jaar inmiddels, uit Noorwegen. Een dame die 14e werd op de 1000 meter. Ze was in tranen na afloop van die afstand. Want daar had het moeten gebeuren. Dat is haar afstand. Deze 500 meter is te kort. Zij is echt een miler. Heather McLean uit Canada daarentegen start in de buitenbaan. Is dat niet? Oh, wat staat Bukko trouwens dicht met de punt van de schaats tegen de rode lijn. McLean heeft veel meer afstand. Maar de start is correct. En dus zijn ze in één keer weg. Maar McLean veel beter vertrokken. Oh, oh Bukko gaat bijna nog onderuit op de eerste 100 meter. McLean is een gevaarlijke tante in die buitenbaan. Dus open 10,53. Dat is wel 800ste achter Bo en ter Mos. Ja, en heeft ze ook een prachtige kruising. Hoor. Dan kan ze achter herken aan op de kruising. En dan is het gat 6, 7 meter. En als je echt mee wil doen voor de medailles, dan moet je er nu keihard heen rijden. Maar het gat het Dicht ze niet hard genoeg. Dan heeft ze nog wel de binnenbok. Gaat ze de rit wel winnen. Maar dan gaat ze niet in de buurt komen van die tijd van Betty Bo. Laatste 100 meter voor Hedder uh, McLean. 25 jaar uit de Winnie Pack. Die wel een beetje stilvalt daar uh, op dat laatste rechte eind. Over de streep komt na 38 seconden en 29, honderdste van een seconde. Zesde staat zij daarmee. Slechts zesde. Als we even snel kijken. 12 van de 16 ritten hebben gehad. Nou, dus oh, geen oh, Olympische oh, medaille oh. voor Hedder McLean. De spanning neemt toe. Hier in de Gangneung ijsovol. Je voelt dat en alles. Dat dadelijk Kodaira en Sangwali gaan strijden voor het goud. De gaat het dak er hier zeker af als dat gaat gebeuren. En jongens, op een paar duizendste gaat het dan net in het nadeel van Jori Magoo. Ja, ja, dat is wel echt te verbalen. We nou, je... hopen dat ze geen vierde wordt. Nou, dat hoop ik ook voor haar, want dat zou dan, dan zat ze denk ik iets minder uh, te lachen. Maar ja, ze heeft er gewoon een geweldige ja. tijd neergezet. En, uh, en Boree ook wel een hele goede voor haar. Voor, dus, uh, dit seizoen. Dus, uh, maar ik denk dat er nog wel harder gereden gaat worden. Ja, Mark? Ja, nee, dat denk ik ook hoor. Ik denk zeker dat er harder gereden gaat worden. Ook wel om de top 3, eerlijk gezegd. Ja, het was een fantastische rit van Tamors, maar dit is wat zij kan. De, ze is geen 1500 meter rijdster. Dus dit zou ja, echt een extra bonus zijn. Mogen we niet verwachten eigenlijk nee. van hem. Maar er gaat nog zeker harder gereden worden. Ja, en zij zal tevreden zijn. Ja. Want je ziet aan, ja. haar, aan haar hele houding ja. dat ze denkt... ik heb gewoon alles eraan gedaan. Ja. Het lijkt een beetje ja. op gisteren. Ja, precies. Ik wou net zeggen. Gisteren zei ze het ook. Werd de vijfde, volgens mij op de 1500 in het short track. En ja. uh, haalde ze de finale. Terug Was naar de wedstrijd. Erben en Sebastian. Jingyu, Marcia, Judy. Rit 13. Jingyu, die gek genoeg... Op haar 32 e Olympisch debuutmacht op de 500 meter. In Vancouver was ze er namelijk alleen bij op de 1000 meter. En in Sochi was ze er wel. Maar melden ze zich af vanwege een heupblessure. Marcel Judy is haar tegenstander. En die is in eigen land, in Canada. Herder McLean eigenlijk voorbij gegaan als beste 500 meter rijstster. het ook een tiende sneller. 10,35 dan Brittany Bow. En ook door die buitenbocht heen. En de kan ze ook gaan jagen op Jing Yu. En dat moet je dan wel doen. Maar die Yingyu die rijdt ook hard. Dat gat op de kruis. Dat moet eigenlijk alleen maar groter. En ze komt niet dichterbij door die binnenbocht. Maar a van die binnenbocht inderdaad om eventueel de klus te klaren. Linkerarm op de rug. Rechterarm blijft natuurlijk los. In die binnenbocht. Daar gaat en Judi onderdoor komen bij Ying Yu. Maar die gaat goed mee. In de buitenbaan. Dus snel beter uit heb ik de indruk. En ik denk dat Ying Yu de rit misschien nog wel eens ja. kan gaan winnen. Van Judy. Oh. Die wint inderdaad de rit. 37-81. Yu derde. En Judi vierde. Bo en de blijft de top 2. Yu 37-81. Ziet zij. Dit was de vrouw trouwens, die vorig seizoen derde werd op de WK afstanden. En dan nu. En dan nu komt de topfavoriete in de baan. 31 jaar afkomstig uit Japan. We moeten bijna twee jaar terug in de tijd. Twee jaar terug bijna in de tijd. Voor de laatste internationale nederlaag van deze mevrouw. Nou, Cordaira, de superster is zij geworden in de laatste twee jaar. Op deze afstand. Bijna twee jaar lang ongeslagen. Alles gewonnen. Wat er te winnen viel op de 500 meter. Of, of het nou ging om een wereldbeker. Om een trainingswedstrijd. Om een nationaal kampioenschap. Het wereldkampioenschap. Vorig seizoen op deze baan. 37-13. Alles won zij. Maar nu, nu gaat het om Olympisch goud. En dat is toch op deze 18e februari. Om vier minuten wat zeg ik, zes minuten voor half tien, Koreaanse tijd... een andere vorm van spanning. Zij heeft haar trainingsjasje net uitgedaan. Nou, Kodaira. Zij was op de duizend meter de absolute topfavoriete. Maar dat werd het niet. Ze werd tweede. 26 honderdste van een seconde achter Jorien Termos. En dus kun je zeggen, het is now or never... En? voor deze Japanse, voor deze Kodaira. Nu moet zij zich voegen in dat rijtje met grote namen... die de Olympische 500 meter op hun naam hebben geschreven. En zij moeten dus doen in één omloop. Met de start in de binnen en de finish in de buitenbaan. En een sterke tegenstander aan Carolina Erbanova. De nummer drie van Europa van dit seizoen. Hoe hoog zal nu al de hartslag zijn van Nau Cordaira? Ongekend. Margot Boer reed met haar in de ploeg bij Marianne Timmer. Dat seizoen dat Cordaira in Nederland wilde Spraak. zien. Ja, die, die, dat rechterbeen staat kijk, niet helemaal kijk. lekker. Inderdaad, dat staat te dicht. Oh, ja, oh, beweging! beweging! Maar ze mag wel horen, oh, maar één knoop. Maar ze beloofde oh, vroeg oh. Nou, Cordaira, maar ze mag hem mee weg. Ja, maar ze maar ze gaat daardoor weg. gaat Erbanova goed met Cordaira mee over de eerste 100 meter. 1026 26, 1030 ja, 10, 30, de snelste Dat een hele goede, of, maar ik vind het er niet heel erg goed uitzien hoor. Ze wil wel, maar het is een klein beetje verkrampt. Het is verkramp. Het gaat wel hard, maar ik ben benieuwd hoe hard het gaat. Oh, oh, oh, Cordaira, wat is de drukhol? Ze gaat met 15 meter voorsprong op Carolina. Hermanova hadden een tweede bocht. En dat is heel erg voor nou Cordaira. Hermanova komt wat dichterbij. Het verschil is niet super groot. In het voordeel van de 31-jarige Japanse. De, de kloppendheid 37,53. Cordaira rijdt 36,95. 36-95. Een olympisch record. En de eerste ooit op zeeniveau in de 36. 36,95. Is een olympisch record. Sneller dan dat er dus ooit op de Spelen is gereden. Dus toch wel. Kodaira. Erbanova rijdt ook gewoon subliem. Want die rijdt met 37,34. De tweede tijd ging prima mee. Met nou Kodaira het fenomeen. 36,94. Een 36er Erben. Een vrouw op zee niveau. Nooit vertoond. Ja, tot nu. Tot ja, het een minuut is heel geleden. Goed, is echt, echt heel goed. Hij wordt nog gecorrigeerd naar 36,94. Dus het is nog sneller geworden. Het is echt een hele goede. Wat heeft zij onder deze immense druk gewoon maximaal gepresteerd? Maar nog steeds weten we het gewoon niet zeker. Want 36,94 is een tijd die Sangma Lee wel gereden heeft. Dat kan ze wel. Ja, als het echt zo goed is als dat ze was een aantal jaren geleden, dan moet dit haalbaar zijn. Op hoogte heeft ze het gereden. Op zeeniveau niet. 37,18. Ja. Nou, Kardijra met een hele coole blik. Maakt wat buigingen naar de zijkant. Het zit hier nokkie-nokkie vol. Elke plek. Op de perstribune oh, oh, oh. is bezet. Honderden camera's is bezet in de gang naar Rovel. We tellen even, we tellen even mee in de eerste bocht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 camera's staan daar op een rij. En die gaan dadelijk allemaal nee, meeswenken. <laughs> ja. Helemaal rechts. Er staan er wel 50. Overal, die gaan allemaal meezwenken naar rechts. Op het moment dat dadelijk Sangwa de grote ster uit Korea, 28 jaar voor de eerste bocht. En gaat luistert u mee? Zo hebben we hetzelfde gehoord bij het schaatsen. Zeker in het buitenland. En wat is dat mooi om dat mee te maken op deze Olympische Spelen in zuid korea Sangwali, hoor ik een beetje wat mensen roepen om me heen. Mensen stil, stil. Ook voor Arisa Go. 30 jaar uit Japan. Een gevaarlijke tante, zei ik van tevoren om het brons. Voor laatste rit. 500 meter. Ja, goed weg. Vertrokken in één keer. Sangwali is goed vertrokken. En na de eerste passen mensen meteen ook goed de schaatshouding in. Dan pak ze een metertje. Voorsprong. Nou, niet over de Tunnelman. Op Arisa op, op, op en in de 10. 20. 20. Sneller, 20. Ja, ja. En zij heeft de ideale kruising. Zij kan achter aan. op die kruising. Als je goud wil halen, moet je boven jezelf uitsteken En ze doet het door. Ze rijdt het gat dicht. Ze rijdt erheen. Ze gaat het doen, Sebastian. Ja, ze gaat ze het rijdt doen. Naar het wit-zwart van Arisa Dome. Maar gaat oh, op, oh, oh, en houdt ze niet twee? Oh, Jouw van Goed. Ze knokt zich er prachtig doorheen. Maar hoeveel tijd heeft ze daar? voor nodig nee. gaat een beetje naar achter. Hier komt Sang Ali, de Olympisch kampioen oh, nee. van Ventoever. En van Soxi. Nee, ze redt het niet 37-33, ze staat tweede. De kap gaat af, de bril van het hoofd. En de koele blik naar het scorebord. 37-33, ze ziet een twee achter haar naam. Go, de zesde tijd. Dat betekent dat de Mos vijfde blijft. Nou, Cordaira lijkt het geflikt te hebben. Want Herzog en Golikova uit Oostenrijk en... Rusland zeggen we toch maar eventjes. De laatste rit Erben. Ja, die zijn, zien wij toch niet in staat om die 36-94 te rijden. Dit voelde al aan als een finale... Lee Dit, was gewoon de finale. Dit was gewoon de finale. Dit was een hele goede rit. Echt 300 meter kon ze het 300 meter zag het er heel goed uit. Maar die laatste binnenbocht, daar ging het mis. Daar kon ze de blokken niet houden. Daar kon ze de bocht niet goed aansnijden. Daar liet ze de snelheid lopen. En daar heeft ze het gewoon verloren. Links en rechts om ons heen zijn nu allerlei mensen die al opstaan en uh, weglopen. Maar het is echt nog Totaal niet klaar. Luister, vooral nog even zitten. En inderdaad, de teleurstelling bij Lee. De handen op de knieën. Ze rijdt nu... Tussen Kodaira, Kodaira en Go in. Eens even kijken, want Kodaira kijkt ijzig cool voor zich uit. En Lee ja, doet dat eigenlijk ook. En zwaait nu een beetje omdat het moet. Omdat al die Koreanen die hier zijn. op dit moment terugzwaaien naar haar. En de vlaggen laten zien: de Koreaanse vlag. Maar ook heel veel Japanners hoor. Ja, we zijn natuurlijk in Azië, zover is het niet naar Japan toe. Een geweldige sfeer. Een sfeer die we ja, zelden en die hebben, en hebben meegemaakt. Oh, dus er zijn in één keer wel heel veel Japanners binnen inderdaad. Want die witte vlag met die rode stip in het midden... die komt in één keer overal tevoorschijn. Ja. Zeker bij de kruising waar Kodaira op dit moment haar uh, uitrij ja, rondje maakt... met de trainingsjas aan en de armen op de rug. Maar die wordt toch Olympisch kampioen. Dat kan toch bijna niet anders. Kodaira met die 36, 94. Je zal maar Vanessa Hertz ook zijn. Je zal maar Angelina Golikova zijn. En nu nog moeten rijden, Erben. Ja, maar goed, het, er is nog kans voor een podium. 37-34, kan... ja. 37-33, zelfs van Samalie is haalbaar. De nummers 1 en 2 van het Europees Kampioenschap in Kolomna... begin januari van het de Headwalk uit Oostenrijk won dat Europees Kampioenschap. En Golikova eindigde daar op de tweede plaats. Opent sneller, wat is het dan in één keer weer angstvallig stil in deze oval. 10-41 voor de Russin, 10-49 voor Herzog. Ja, en de Russin heeft nu het voordeel van de kruising. Het gat is 8-9 meter, het gat wordt iets die kleine hertzog. grote lang uitklappen daar op de kruis. Ik kan door die buiten, mocht nog één keer... snelheid maken. En dan wordt het een zij-en-zij-race. En dan lijkt het toch inderdaad... in het voordeel te gaan uitpakken van de Russin. Die is namelijk onderdoor gekomen. Maar ziet er snel prima uit. Hedzok er snel beter uit. En als Golikova een foutje maakt, gaat het toch... hier de rit winnen. En dan komt ze tot een eindtijd... van 37-52 en wordt daarmee... vierde. En is dus inderdaad... de top drie, zoals die was... voordat we die laatste rit ingingen. Olympisch kampioenen. Ze doet het. Ze maakt haar status waar. Nou, Kodaira ...is de oh, winnares van het Goud Lee en in Inderdaad, Sangwa Lee met haar coach Kevin Crockett... In tranen valt ze hem in de armen. En we zien nog iemand met een heel blij gezicht. Carolina Erbanova. Ja. En die valt eerst Dennis van der Gun in de armen. En daarna Petr Novak. Want Erbanova rijdt voor het Nederlandse team after pay. Maar het is gewoon een Tsjechische die hier de bronzen medaille behaalt. Op de 500 meter. Zilver dus voor Sangwa Lee. Na twee keer Olympisch goud is het over en uit. Is er geen derde keer voor haar. En het goud dus wel naar Japan pan naar de vrouw die al zo lang ongeslagen is. Die zoveel druk op die kleine rankenschouders had. Maar die druk dus waarmaakt En op dit moment met die Japanse vlag een ere ronde uit. En rijdt en was het er net nog de koele blik bij Nao Kodaira. Die koele blik heeft nu plaatsgemaakt voor uh, uiteraard de vreugde op haar gezicht. Wordt trouwens niet getraind door een van de Nederlandse coaches in Japan. Zij rijdt voor het team getraind door Yuki Masahiro. Ze huilt. Ze huilt van de emoties. Deze Naal Cordaira. Emoties ook van Sangwali Zij, omdat ze dus verloren heeft in haar eigen hal. En nu zoeken de twee dames elkaar wel op. En is daar de omhelzing. Ja, dit is een mooi moment hoor. Mooie sport te zien vandaag op deze 500 meter. En dit is mooi om te zien hoe nou Cordaira en Sangwali de grootheden van de 500 meter ze zijn ook even groot zo'n beetje elkaar nu in de armen vallen. Cordaira als een moeder die haar kind troost slaat ze de rechterarm om Sangwali heen. Even was daar ook Carolina Erbanova om die twee te feliciteren. Maar de Europese die maakt weer uh, wat meer vaart en rijdt weg bij deze twee Aziatische dames. Die echt als twee vriendinnen op dit moment over het ijs heen gaan. In het blauw Sangwali, in het wit met zwart. Nou, Kodaira schitterend om te zien hoe deze twee dames. Al die mensen, die 8000 mensen die er waren in de en Oval, op dit moment bedanken voor hun aanwezigheid. En wij bedanken deze twee vrouwen voor een 500 meter van ontzettend hoog niveau. Een niveau dat we nog nooit zagen op zeeniveau. Sees 36 is het nieuwe Olympisch record. Gereden door Nauw Cordaira. Als eerste ooit op laagland in de 36 seconden. En dus de meer dan terechte Olympisch kampioenen, Cordaira. En Lee rijden hun eerronde maken de ene naar de andere buiging. Ja, dit is schitterend. Dit is echt hartstikke mooi om te zien. Cordaira Lee Erbanova is het Olympisch podium. De beste Nederlandse, keurig netjes gedaan. Jorien Temors eindigt op de zesde plaats. Ja, dit is echt mooi. Want volgens mij zijn wij ook uh, met ons platform van de radio... vlakbij de harde kern van Japan en uh, Zuid-Korea. Want deze bocht ging echt helemaal uit hun dak. En uh, net uh, toen ze gebroederlijk uh, langs schaatsen was het gewoon uh, ja, één grote verbroedering ook hier op, het, uh, op de tribune. Ik vond het mooi om te zien. Nou, Kodaira, ze kocht dezelfde schaatsschoenen. Ze kocht dezelfde ijzers als Margot Boer. En nu pakt ze het goud. Ik kan me zo voorstellen, Margot. Jij was een beetje een soort mentor voor haar, hè? Ja, nou ja, ja, inderdaad. Ze is een paar, uh, paar jaar geleden naar Nederland toegekomen om met uh, Thijsje Oenema mij, mij te trainen. Ja. Samen met Carolina Benova trouwens. Dus jij hebt Benova, hier, trouwens. ik zeggen, ook wel gevoelens bij. Ik ben uh, wel heel erg trots in ja, ja. dat die meiden het gewoon uh, geplikt hebben. Heb je haar dan ook ge-sms' nu al? Ja. Ja? Ja. <laughs> ja, dit is toch echt geweldig. Wat is jouw aandeel in deze winst? Um, ja, nee, dat kan ik niet echt zeggen. Ik denk, zij heeft gewoon zelf uh, een hele stap, een hele ontwikkeling gemaakt... door naar, uh, naar Nederland te komen. En uh, af en toe uh, vraagt ze gewoon raad of gewoon gezellig even kletsen... Hoe, uh, gewoon ervaringen delen. En uh, ja, zij wilde wat ik ook had. Uh, zij wilde op dat podium en, uh, en uh, ze wilde winnen. Dus, uh, je staat nu nog twee treetjes hoger dan jij stond? Ja, nou, ja, met zo'n tijd mag dat ook wel. Ongelooflijk uh, voor ja. tijd. Ja, Mark, ze is ook niet bezweken onder de druk. Nee. Want die was immens. Oh, immens. Tranen in de ogen. In Japan, uh, dat vertelde Johan de Wit ons al eerder. Daar wordt gewoon gezegd... Denk erom, er wordt veel geld in jullie geïnvesteerd. Jullie moeten nu wel leveren. Jullie moeten wel winnen. Hè? Dat en is zij... die prestatiecultuur. Die Aziatische ja, prestatiecultuur. Maar toch, hè? als je dat wil... Ga ervan uit dat die schaatsers dat zelf al willen. Het is niet heel slim om daar nog even wat extra's op te nee, gooien. Nee, absoluut niet. En zij... Ja, zij was zo goed. Ze wint alles dit seizoen. Als je ziet deze rit ook. Prachtig uitgevoerd. Zoveel topsnelheid. Houdt zij ook. Hè? Niet alleen in de eerste 200, 300 meter. Maar ze blijft schaatsen. Daarom rijdt ze ook goed van die, van die goede duizend meters. Zij, zij haalt zoveel snelheid. En een 36e die haalt ze daaruit. En, en ze maakt het waar hier. Hè? Vol druk. Lee moet het hier doen. Die trouwens ook tranen had. Zilverwind. Maar ook onder het hoogspanning stond in het thuisland. Ja, een heel mooi duel. Bijzonder om te zien trouwens dat... Ja, het is all or nothing hè, met die Koreanen. Want je ziet inderdaad alweer, eh, dat zag ik ook bij het short track... Eh, als ze teleurgesteld zijn, wegwezen. Terwijl natuurlijk eh, een mooie zilveren medaille is verdiend, gewoon. Ja, ja, ja. Nou ja, voor hun geldt dat misschien uh, voor, de, voor het publiek dat hier dan eenmalig een keer komt kijken bij ja. een lange baanwedstrijd geldt dat dan misschien niet. Is het is echt alleen goud, maar ja, het is geweldig. En ik vind het wel mooi om te zien dat ze wel heel hard juichen, ook als er uh, een, uh, een jongere uh, aan de start staat mm -hmm. die, die wel de rit wint, zeg maar. Dus, uh, ze, steunen, uh, ze steunen de rijders wel. Uh, het moet nog even doordringen dat Silver ook heel bijzonder is. Hey, en <lacht> Margot, ben jij helemaal ook van de tafel afgeblazen door die tijd van Codaira, 36-94? Ja, die rijdt een rondje 26 en 36 94. Ik bedoel, een paar jaar geleden was dat net het wereldrecord, voor het eerst zeg maar, ik weet nog, ik na het wereldrecord, nadat er voor het eerst onder de 37 werd gereden. En nu is dat op laagland, dus echt... Ja, ja, ik heb er echt kippenvel van. Dat is echt mooi. Ja, waanzinnig. waanzinnig, rit. Wat. Ik vind het ook prachtig om te zien. Ik, vind ook, ik ben ook echt heel blij dat Naal Cordaira hier goud wint, hoor. Zij is zo goed. Zij heeft zo'n curve doorgemaakt. In Nederland ja, misschien echt op topniveau leren schaatsen. Weer terug naar Japan. Het nog meer geperfectioneerd. Zij heeft een hele lange weg met hele moeilijke keuzes gemaakt. Uh, tot, dat leidt tot aan de absolute wereldtop. En ik denk dat in Japan... Uh, zij wordt een grootheid als het dan niet was in Japan. Ja. Die zijn, worden helemaal gek. Zij kent ook haar klassiekers. Want ze zoekt ook direct Sangwali op. En ze ja. gaan gebroedelijk hier uh, ja, het is gewoon heel leuk. Het zijn gewoon hele leuke dames allebei. Die zijn, die, die, die, ze, ze gunnen elkaar heus de winst niet, maar ze hebben heel veel respect voor elkaar. We gaan luisteren naar de nummer 6 van de 500 meter. Jorien Termoors, prachtige prestatie. 37,53. Ze staat bij Steven. Ontzettend knap gedaan, Jorien. Het werd, uh, werd gewoon nog een spannende dag. Uh, ja, het was zeker heel even spannend, maar uh, ja, gewoon een hele mooie race gereden. Uh, beste opening uh, ooit, dus ik uh, ja, kan niet meer dan te zijn. Je wist van die duizend dat, dat het met je vorm wel goed zat. En ook uit het, uit het short track toernooi natuurlijk. Uh, had je hierop durven hopen voor de dag van vandaag? Uh, nou ja, het was vooral te doen voor mij om die opening. Het rondje, dat loopt natuurlijk wel. Dus uh, ja, vooral blij dat die opening uh, zo goed was. En dan uh, zeker je die, die tijd op de borden. Uh, ik dacht, nou met een beetje geluk wordt dat brons. Want vorig jaar was dat genoeg geweest voor brons op het WK hier. Ja, nou, misschien wel. Maar toen Bo onderdoor ging met de fotofinish wist ik al dat het klaar was eigenlijk. Want ja, dan weet je, Sangwali en Kodaira komen sowieso wel onder de, onder de C5. En ja, dan sta je al sowieso op 4. Dus, uh, maar ja, dat is gewoon een hele mooie race. Je lijkt wel een beetje onvermoeibaar. Want gisteren die dag op de 1500 meter in de short -track hal drie keer gereden en nu dit. Voelde je hem niet? Uh, nou ja, het is gewoon om mijn normaal rijden natuurlijk... Uh, als je een week als sprint rijdt zo, dan rij je ook gewoon twee dagen achter elkaar. En uh, ja, nu race ik ook twee dagen achter elkaar. Niet zeuren, gewoon doorgaan. Ja, het is gewoon een bepaalde instelling. Je weet dat je een wedstrijddag hebt. Dus dan zet je de vermoeidheid even aan de kant en uh, ja, dan ga je gewoon. Rij jij nou ook die, die relay B-finale? Uh, ja, dat ligt aan Jeroen. Uh, dat wordt dinsdag bepaald. Inzag. Dat is uh, overmorgen? Ja. Ik moest zelf even rekenen. Dankjewel. je <laughs> Ja, jullie ja. hebben een mooie wedstrijd gezien, hè? Ter hier. Mooi. Opnieuw een fantastische race van uh, Ter We gaan even kijken in kerkraden Of het daar ook zo mooi is. Juist. Chris Wolden. Nou, lichtjaren verwijderd van het niveau dat jullie mogen aanschouwen, jongens. In ieder geval <lacht> nog steeds 1-0. Ja, we moeten het maar gewoon zeggen zoals het is. 1-0 voor FC Utrecht in een zeer trage wedstrijd. Nu dan de combinatie van Utrecht die uit de verf komt. Eindelijk een keer. Aan de linkerkant staat Van der Marel. Die vindt Ayub. Ayub heeft een mooie beweging in huis. War het waren niet dat hij zelf daarna op zijn... Ontvalt, dus de bal gaat over de achterlijn. En het gevaar is geweken voor Roda JC. Dat nog steeds maar vasthoudt aan die ultra-defensieve speelwijze. Met vijf verdedigers. Geen vuist kan maken. Er zitten hier bijna 12.000 toeschouwers. In het toch wel zon over grote kerkraden. Maar ja, die vallen denk ik regelmatig in te slaap. Tenzij ze naar langs de lijn of in ieder geval Radio Olympia luisteren. Want het <lacht> gebeurt vandaag in Korea. En Dengue schiet de bal... Over de zijlijn. Omdat Willem Jansen, voormalig kind van de club hier op de grond ligt. Die grijpt naar het linker scheenbeen. Jansen heeft hier natuurlijk vier seizoenen gespeeld. En dus ligt de wedstrijd weer even stil. Lindhout schrijft zegt, komt er even bij kijken. Eigenlijk zijn alle ogen gericht op Robert Molenaar. Want Rodi SC was in 2018 helemaal niet zo verkeerd bezig. En waarom dan toch ja, je speelwijze helemaal overboord gooien? Omdat FC Utrecht op pad uh, op bezoek komt... Roddy heeft natuurlijk een aantal belangrijke wedstrijden in het verschiet tegen directe concurrenten. Maar nu dus niets creëert. En ik ben erg benieuwd wat Molenaar doorgaans, een hele rustige, kalme man, analytisch goed, gaat verzinnen op het huidige speelbeeld. Want Utrecht... Hij ja, creëert heel weinig, maar heeft controle. Rode heeft geen controle en creëert ook heel weinig. Nog steeds ligt de wedstrijd stil. Zelfs Henk Dijkhuizen kan er even niks aan doen. Jan, uh, Jansen, die staat weer, hinkt naar de kant. Uh, eerder moest FC Utrecht ook al gedwongen wisselen, mocht Jansen gewisseld moeten worden. Rico Strieder ging eraf. In zijn plek kwam uh, Urbia Emanuels. Het gebeurde allemaal al in de eerste helft. Maar dit ziet er niet zo goed uit van de regisseur van... FC Utrecht, ja, er wordt zeker gewisseld. Ik denk dat Dumic dan in het veld gaat komen. Jansen toch wel aangeslagen. En dat is toch wel jammer. Het is een mooie speler hoor. Centrale verdediger van origine. Een aanvallende middenvelder. Kant van alles met een bal. Fijn de techniek. Maar nu hinkt hij langs de kant. Naar de kant. En uh, moet Utrecht dus voor de tweede maal gedwongen wisselen. En is het hier in Kerkrade nog steeds 1-0 in het voordeel van FC Utrecht. Goud, heerlijke man. Die Chris Wobbe. Hij uh, kijkt dus naar... Uh rode AC tegen Utrecht. Wij kijken naar drie vrouwen op weg naar het podium, Sebas. Ja, mooi om te zien. Drie vrouwen trouwens met witte trainingsjasjes aan. Maar ze rijden natuurlijk voor verschillende landen... verschillende nationaliteiten. Twee dames uit Azië en eentje uit Europa. Ik vind dat een hele knappe prestatie hoor van Carolina Erbanova. De Tsjechische, 25 is ze... Die uh, wel eens in interviews heeft verteld dat het uh, niet altijd even makkelijk was voor haar in de afgelopen jaren. Weggegaan bij de Tsjechische coach Petr Novak. Naar Nederland ook gekomen, net als Kodaira om daar eigenlijk het geheim van het, het goede schaatsen te ontdekken... in tegenstelling tot Cordaira gebleven. Zij rijdt voor de ploeg team afdp, die gaat stoppen. Het wordt inmiddels wel geaccepteerd door Novak... dat Carolina Erbanova in Nederland resideert. Dat ze daar woont, dat ze daar rijdt. En dit is echt een mooie prijs hoor, voor haar. Ze gilt het ook uit op het moment dat ze nu... op uh, weliswaar het laatste treetje van het podium stapt. Maar toch, hele mooie prijs voor deze Carolina Erbanova... Die uh, op dit moment Soerang, daar is uh, de mascotte weer. De witte tijger, die, uh, koror, de Koreaanse tijger, in ontvangst heeft genomen. En even een mooi rondje draait en zwaait naar de tribunes. Mooie prijs voor haar, deze Olympisch bronzen medaille. Dat de namen die er staan op 1 en 2 daar zouden staan. Ja, dat was wel de verwachting. Nu gaan de Koreanen juichen. Ja, ik heb het nog niet gezegd, want daar gaan ze voor Sangwa Lee. En die kan inmiddels wel weer lachen, de grote ster. 28 jaar, nog altijd maar uit Seoul in Korea. Olympisch kampioenen in Vancouver. Olympisch kampioenen van Sochi. Ze wilden drie op een rij halen. Zoals Bonnie Blair dat ooit deed op deze afstand. Zoals Claudia Pechstein dat ooit deed op de 5 kilometer. Zoals Sven Kramer dat dit toernooi realiseerde bij de 5 kilometer voor de mannen. Dat zat er niet in voor Sangwa Li. Ze maakt een diepe buiging naar het publiek. En dat heeft ze al gedaan naar de vrouw die links naast haar staat. De vrouw die haar heeft onttroond als de vaandeldrager van deze afstand. Van de 500 meter. Klein van stuk, groot van daden. Nou, Cordaira, 31 jaar, betreedt nu de hoogste treden van het podium met de vuisten in de lucht. Ook zij maakt dat rondje en ook zij maakt de honderdste buiging. Ze puft. Ze heeft de tranen in de ogen. Nou, Cordaira is de Olympisch kampioene. Zij doet wat iedereen van haar verwachtte. Zoals eerder Kjeld Nuis dat deed op de 1500 meter. Zoals zij dat nu doet op de 500 meter. Met die druk. Het is bijna twee jaar geleden dat zij op 12 maart 2016 voor het laatst een 500 meter verloor. Dat was toen in Heerenveen. En die lange, lange, lange rij met overwinningen... wordt maar doorgezet en wordt maar doorgezet door deze nauwe Cordaira. Al die eentjes achter haar naam. Wereldkampioen sprint vorig seizoen. Wereldkampioen op deze afstand. Maar dit is de mooiste één. De gouden één die zij nu achter haar naam heeft staan. Zij ontvangt op de hoogste treden als een koningin... Sangwali en Carolina Ebanova voor het statieportret. De nieuwe Olympisch kampioen op de 500 meter. Nou, Kordijn. In kerkraden zijn ze wakker gezokken. Wat is iets gebeurd, Chris Wobben? Ja, er is zeker wat gebeurd. Er is een doelpunt gemaakt. Ja, ja. In Je dit geval het. wel. Voor... Ja, het is ongelooflijk. Het was wel voor FC Utrecht. Utrecht komt oh. op 2-0. Ja, de wedstrijd is voorbij. Was het eigenlijk al, hoor? Moet ik heel eerlijk zeggen, gezien het spelbeeld. Maar het was wel een technisch knap doelpunt. De aanval kwam van FC Utrecht. Via de rechterkant van het veld. Kerk kreeg de bal in tweede instantie bij Labiad. Toen moest Hidden Jurjes, doelman van Rode ver uitkomen, Want de bal lag wat in de hoek. Labiad stuit in eerste instantie op Jurjes. Maar de rebound werd keurig ingeschoten door Mark van der Marel. Mooi met links diagonaal halfhoog. Hard in het doel. En dus leidt FC Utrecht 2-0. Ja, is die wedstrijd die al geen wedstrijd meer was, voorbij. En nu helemaal wordt er een beroep gedaan op Robert Molenaar. Of wordt Rode eindelijk wakker? Is het Henk Dijkhuizen met de voorzet? Bal wordt omhoog gekopt door Lewin. Daar staat die grote kale spits van Rode Shahin, Shaheen vecht om een balbezit te krijgen. Maar hij laat de bal van zijn voet stuiteren. Ajoep schiet de bal wat slordig weg. Gaat daar bankgaard achteraan de... Huurling centraal in de verdediging. De Deen van uh, Rode JC werd gehuurd van, wordt gehuurd van Darmstad. Die gooit de bal dan maar helemaal terug naar Hidde Jurjes. Doelman van Rode JC. Oh ja, schiet de bal wat, uh, wat wild vooruit. En dus FC Utrecht neemt hem dan weer over op eigen helft. Overigens de doelman van FC Utrecht speelt met een pet op. Laagstaande zon hier in Kerkrade. En als je dan een lange spits tegenover je hebt die vooral door de lucht gevaarlijk is. Is dan pet helemaal geen verkeerd idee. Nog steeds Utrecht aan de bal. Speelt rond Kluiber neemt niet goed aan, maar kan zich herstellen in tweede instantie. Dan maar op snelheid voorbij van Steenkesten. die zich ook herstelt. Sprint u wel. Kluiber schiet dan de bal naar voren toe in de armen van Jurjes. En dan komt er een wissel aan. Een wissel die zich al eigenlijk eerder had moeten aankondigen. Mackie in combo gaat het veld inkomen. Misschien dat Rode nog een beetje storm en kan vertonen in eigen huis. Tot nu toe is het vrijwel kansloos tegen een oppermachtig Utrecht. 2-0 in het voordeel van de Dopstedelingen. Lotte van Beek, ze mocht de plaats innemen van Marit Leenstruin. Ze eindigde als 23ste op de 500 meter. En dan doe je je schaatsen uit en dan loop je zo'n 25 meter. kom je bij een hele brede trap. Die trap ga je af, ga je door een deur. En dan 10 meter verderop staat daar Steven Dalenbuit. Nou, het was een cadeautje voor je, omdat Leenstraat niet startte. was het een leuk cadeautje? Ja, zeker. Het was natuurlijk alweer een tijdje geleden dat ik mijn uh, laatste wedstrijd had gereden. Dus het is zeker met uitzicht op woensdag lekker om een, een wedstrijd uh, te rijden en een beetje wedstrijdritme te houden. En het was mijn beste seizoentijd, dus uh, ja, ik ben uh, tevreden. En met woensdag doel je ja, de ploegachtervolging. Was dat ook jouw doel eigenlijk om hier gewoon even te laten zien dat je een goede ronde kon rijden? Nou, niet meer een goede ronde als gewoon een lekker, lekkere race. Hè. Dat je, je merkt toch dat je de dagen je niet rijdt, kijk, daar worden heel veel, door heel veel worden wedstrijden gereden en het is natuurlijk één toernooi, alleen er zit, zitten heel veel dagen tussen. En zo'n wedstrijdje dat je even kunt opladen en er even, ja, naar de snelle ronde te rijden, dat is niet zozeer voor naar die ploeg te volgen, maar meer voor jezelf ook lekker om in dat wedstrijdritme en dat wedstrijdgevoel te houden. Ik kwam zojuist aanlopen bij het interview, en zei je, nou, ik ben niet laatste geworden. Dus dat was ook nog een doel. Nou ja, nou, je, je, je weet natuurlijk dat je eigenlijk gewoon die 500 meter niks te zoeken hebt. Daar ben ik heel eerlijk in en dat is natuurlijk wel voor uh, degene die in Nederland... Uh, ja, toch, toch harder rijden dan mij is dat denk ik ook wel lastig. Uh, dat, dat ik hier zo op de Olympische Spelen 500 meter kan rijden. Maar goed, aan de andere kant is het ook weer. Ik, de, de plek wordt wel ingevuld en dat is uh, ook natuurlijk wel iets. Je, je, je, bent, je bent nog wel blijven kijken hè, op het middenterrein. naar de ontknoping van deze 500 meter? Ja, tuurlijk. Dit is toch een, een prachtrijd tussen Nao en uh, Sangwa. En uh, Nao, die heeft natuurlijk in Nederland getraind en die spreekt ook een beetje Nederlands. En daar heb ik ook goed contact mee. Dus ik ben uh, ik, ja, echt super tof wat ze hier gedaan heeft. En dat is zo'n tijd? Met zo'n tijd, ja, 36 op uh, Laagland. Dat is natuurlijk hartstikke hard. Noordelen vertoond. Nou ah, ja, dat, dat weet jij beter dan mij. Maar uh, het was ook een prachtige race. En, uh, maar sowieso de strijd tussen die meiden is denk ik een hele mooie geweest. En spannend. Al dus Lotte van Beek. En dan was er nog Anis Das. Zij startte als allereerste helemaal in de 38-75 was haar tijd. Bijna twee seconden achter de Olympisch kampioen Kodaira. En ook zij kwam Steven Dalebout tegen. Hij ving haar op voordat de winnaar nog bekend was, hoor. Hoe was dit? Ja, het was heel leuk, alleen ik had... Uh, op zich ging me dit heel goed. Ik had alleen moest zo lang wachten bij die start. En, ja, ik had het gevoel dat ik dacht... zal ik nou vals maken en dan opnieuw mogen starten? ik moest zo lang wachten. Ik er gewoon... Ja, ik vond niet snel genoeg, dus dat is uh, heel jammer, maar... Uh, ja, ik heb heel erg mijn best gedaan en dit, uh, dit is het nu. Je gevoel duurde te lang uh, de tijd tussen het inzakken en het startschot? Ja, ik denk, we wachten op Ik heb geen tegenstander die nog stil moet staan. Ik stond toch echt lang stil. En... Ja, dat was niet lekker. En dan uh, ben je alleen. En... Ja, precies, want jij deed ook alleen. Hè? Hoe, vanochtend zei je, van, ja, dat vind ik niet zo vervelend, maar dat lijkt me toch niet lekker. Nee, ja, ik had het dit jaar nog niet gehad. Dus ik denk, ja boeien, je moet gewoon rijden. En ik, ja, ik weet wat ik moet doen en volgens mij heb ik dat ook redelijk goed uitgevoerd. Ik moet er dit nog even terugzien, maar... Ik heb gewoon niet uh... ja, ik heb alles uitgehaald nu wat erin zit. Je zei eerder ook al dat je met het bereiken van de spelen ook je doel eigenlijk al bereikt had. Uh, hoe denk je daar nu over? Nou ja, ik wilde hier nog steeds goed rijden. En, uh, uh, het is jammer dat ik hier geen PR rijd. En uh, daar, daar baal ik van. Ik moet mij even afwachten wat de klassering wordt, maar ik had het liefst PR gereden. Snel weer naar Kerkraden. 19e begint... wetsen. Zet er nog even bij. 19e. 19, van ja, de 31 deelnemers. Want ik, Wij moeten snel naar Kerkraden. Want het lijkt wel een doelpunt te te worden daar. Nou, ik denk het, ik denk het. Het is alweer de derde goal van de middag. En opnieuw is die voor FC Utrecht. Het is een plaatje. De, voorspro... de voorzet is van Klich. Die bal wordt laag voorgezet. Maar omdat er een rode speler aanzet... wipt de bal iets omhoog op kniehoogte. En dan is het van de streek. Die volle bak die bal uit de lucht schiet in de verre hoek. En dus 3-0 maakt voor FC Utrecht. Nog een van de ruimste overwinningen die FC Utrecht heeft behaald hier in Kerkrade. Terwijl het vijf jaar geleden voor het laatst pas won. FC Utrecht is een uh, goede uitdager voor plek 4. Natuurlijk omdat Peksvoll en Feyenoord later op de middag nog in actie gaan komen. Is dat een heel ontspannen busreis voor FC Utrecht. Dat nu een inworp krijgt van de Marel. Kan die bal op gaan pikken. Neemt daar alle, alle tijd voor. Het is ver op eigen helft. Shaheen krijgt nu voorin gezellig van een combo. En die twee ja, flatgebouwen, want het zijn lange spelers. Die worden dan maar gebruikt als, uh, door Rodi SC om de bal maar tegenaan te schieten. En hopen dat de thuis nog een beetje gevaar kan gaan stichten. Maar ik schat die kans heel klein in. SC Utrecht is heer en meester in Kerkrade en lijkt verdiend met 3-0. En zo gaan we richting het einde van de Radio Olympia. Zometeen natuurlijk het vervolg ook van die wedstrijd in langs de lijn. Want de sport is nog lang niet voorbij. Hier aan tafel uh, gaan we de balans opmaken van deze 500 meter met Margot Boer. Vier jaar geleden nog de bronzen winnares en uh, Mark Tuiterts, Olympisch kampioen. Van alweer een tijdje geleden, Mark. Het gaat, steeds, het gaat nu hard, Acht hè? jaar, acht jaar. Acht jaar, ja. Voelt als gisteren. Ja. Voelt als gisteren, zeker. zeker. Je we moet me miswoordig vertellen over zo. We hebben gekeken naar een startie. uitstekende Kodaira. En ja, die dames, die Japanse dames, die doen ook mee aan de ploegenachtervolging... Ja. Voor de, waar Nederland ook nog tegen moet. Morgen. Maar ja. hoe, uh, hoe schat jij de Japanse dames in als, als, als achtervolgingsteam? Uh, ja, ze zijn het hele seizoen al in vorm. Ze rijden uh, wereldrecords. Uh zij hebben gewoon echt een heel vloeiend, uh, vloeiende pursuit reizen de hele tijd. Dus ik verwacht dat die gewoon hier weer heel goed rijden. Ze zijn allemaal in vorm. Ze rijden goed. Ze hebben allemaal al een eerste afstandje gehad. Dus ze zijn minder zenuwachtig voor deze. En, uh... Zit dat er veel bij? Zenuwen? Bij die Japanse vrouwen, weet jij? Ja, ja ik, ik zag nou net ook helemaal strak staan. En, ja. uh, wel goed spanning. Ze had nog even op het laatste moment even meer focus op wat ze moest doen. En, uh, maar wel echt, uh, ja tuurlijk, het is hartstikke spannend. En als er zoveel druk op je staat... Staat, dan uh, komt er nog even nog extra spanning bovenop. Ja, ik zit te denken. De volgende spelers zijn in Tokio. Ja. En dat gaat natuurlijk niet over de winterspelen, Maar de zomerspelen. Maar ja, uh, mm -hmm. jullie zegt het al. De prestatiecultuur. Ja. Dat is even een zijpaadje. Maar dat wordt wel wat voor, ja, de, voor nou, die die de sporters daar. Ja, dat hebben die Koreanen ook. En de Japanners ook. Dat merk je hier echt hoor. Dat, uh, er wordt iets van ze verwacht. Het is niet uh, in gewoon leveren. Anders uh, telt het niet. En daar worden ze ook mee opgevoed. En aan de ene kant... Wij zijn het van nature een beetje gewend met het schaatsen in Nederland. Omdat de concurrentie zo hoog is. In Japan heb je intern mindere concurrentie. Maar daar is het van bovenop is iets hierarchischer aangestuurd. Ja. Uh, en uh, daar worden die, uh, helemaal die dames... Uh, die krijgen naar te horen. En Johan de Wit ook. Hè? Die is de coach van de team pursuit. Als je het hebt over morgen. Mm -hmm. die, uh, die vertelt dat wel eens. Hoe, uh, ja, hoe zwaar dat is. Maar ook uh, hoe ze daarmee bezig zijn. En daar zijn ze heel goed mee bezig. En ze hebben de potentie nu ook. Hè? Het is heel knap dat ze... Eigenlijk ben ik heel blij. Japan, Eigenlijk heb je maar een paar echte schaatslanden in de wereld. Dat is Nederland natuurlijk, dat is Noorwegen en dat is Japan. Japan, daar heb je, heb je overal ijsbaantjes. En uh, ik vind blij dat Japan ook meedoet weer. Echt onder medailles en nu ook met goud. En we kunnen naar de winnares luisteren. Naoko Kodaira. Nee, Jeroen, die komt zo meteen. Oh. Eerste nummer drie. Sorry. Ah, Carolina Banova, die met een grote glimlach hier staat. Die, ja, hier heb je denk ik van gedroomd van een uh, Olympische medaille, of niet? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat is gewoon een goede rij. Ja, ik ben zo blij. Ja, ja, ja, je bleef vlak bij Kodaira. Ja. Nee, ja, ik dacht, zij gaat echt van de start gewoon volle bak. En als ik ben dichtbij, dat komt dat kom goed. En ja, hier ben ik. Derde. Voor de derde. De, tweede. de einde, tweede ook nog. Ja, ste honderdste. Voor de derde keer doe je mee aan de Spelen. Hè? Na de Spelen in Sochi. Ben je naar Nederland verhuisd? Nou, ja. dat lijkt wel de juiste zet te zijn geweest dan. Ja, nee, uh, ja, dat was echt uh, zware jaren achter de rug, want ik moest naar Nederland en het was niet altijd makkelijk. Ik ben daar, ik ben daar altijd uh, alleen een beetje aanzam en uh, ja, twee keer het ploeg wisselen, maar ik uh, komt helemaal goed hè. Gefeliciteerd met deze bronzen medaille. Carolina Airbaanenvaart, dankjewel. Kijk, dank je wel. geen medaille is dan voor Nederland. Maar twee van de drie spreken wel Nederlands. Ja, want Kodaira die spreekt ook een behoorlijk ja. stukje Nederlands. Die gaan we zien wel horen in en, Langs Lijn. En, en Kodaira spreekt dat met dank aan Margot Boer. En ik moet ja. jou ook bedanken voor uh, het aanschuiven van onze tafel. Mark Tuitert ook. Uh, ja, de sportmiddag gaat gewoon verder. Zeker. Om twee uur gaat langs de lijn verder met Robert Meder en Hugo Borst. Er wordt uh, gevoetbald het uh, sluitstuk van de Roda tegen Utrecht. En, en nog morgen, een paar andere wedstrijden. Dat Olympia. weet ik even niet. Radio, Radio, Radio 1. Door biomassa mee te stoken in energiecentrales stoten we CO2 uit. Maar onze bossen slaan die CO2 ook weer op. Dat is tenminste de aanname. Met name hoe die bomen reageren op de toegenomen CO2. Dat is een heel groot gebied waar we eigenlijk heel weinig van af weten. Ondertussen krimpt het Nederlandse bos. En dat zou wel eens een probleem kunnen worden. Bomen bijplanten is goed voor het klimaat. Maar of dat voordeel opweegt tegen de CO2 die we uitstoten... door het bijstoken van biomassa? Dat is een heel moeilijke rekenklus. Vanavond om 7 uur in Reporter Radio...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 Sintes Software. Trotse sponsor van Irene Wust. Spanje. Moi. Turkije? Moi, ik weet niet. Kroatië. <tie> maar aan de andere kant, Schotland. Dit land heeft zoveel te bieden in de zomer. En met de luxe DFDS-ferry ben je en zo. Lekker toeren met je eigen auto door de Highlands, Kanoeën, een whiskyproeverij. Een Dagje Edinburgh. Nu 15% vroegboekkorting op een overtocht naar Newcastle. Kijk op DFDS.nl.